Dit is les 45 van uw cursus Geprogrammeerd Levenspaans. We zullen in dit lesboekje weer een nieuw grammaticaal onderdeel behandelen, namelijk de gebiedende wijs. De gebiedende wijs is een werkwoordsvorm die we gebruiken als we iemand iets willen gebieden of verbieden. Bijvoorbeeld, zegt u eens na, let u goed op, doet u dat niet. Ook wanneer u zich in het Spaans tot iemand wilt richten met een beleefd verzoek of een uitnodiging, moet u van deze gebiedende wijs gebruik maken. Bijvoorbeeld, komt u binnen, neemt u een stoel, gaat u zitten. We zullen nu eerst de beleefde vormen van de gebiedende wijs leren. Dat zijn de vormen die we gebruiken wanneer we iemand met u, (usted) aanspreken. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen eens na. Llame usted al camarero. Roopt u de over. Pregunte lo que dice. Vraagt u wat hij zegt? Beba un vaso de cerveza con nosotros. Drinkt u un glas bier met ons. Lea usted este artículo. Leest u dit artikel. Abra esta maleta. Opent u deze koffer. Subo al autobus. Stapt u in de bus? Het is u zeker opgevallen dat er iets merkwaardigs gebeurt. In tegenstelling tot wat we gewend zijn, krijgen we in de gebiedende wijs de werkwoorden op ar een E als uitgang en de werkwoorden op R en IR daarentegen een A. Meer grammaticaal uitgelegd. Deze vormen worden gemaakt van de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd. Waarbij we bij de werkwoorden op R een E in plaats van een O als uitgang gebruiken. De werkwoorden op R en IR krijgen echter de uitgangslinker A. Bijvoorbeeld. Llamar, llamo, llame. Beber, bebo, beba. Abrir, abro, abra. Nu een oefening hierover, waarin we het zelf gaan proberen. Geef antwoord op de volgende vragen, werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat: Puedo hablar español? Kan, mag ik Spaans spreken? U geeft als antwoord: Si, sí, hable español. Ja, spreekt u Spaans. En nu aan de slag. Puedo escribir? Sí, escriba. Puedo esperar hasta mañana? Sí, espere hasta mañana. Puedo comer estas uvas? Sí, coma estas uvas. ¿Puedo entrar? Sí, entre. ¿Puedo abrir la ventana? Sí, Abra la ventana. ¿Puedo beber más vino? Sí, beba más vino. Bij de ontkenning plaatsen we het woordje NO voor het werkwoord. Zegt u eens na... No hable usted Español ahora. Spreekt u nu geen Spaans? In de oefening zegt u de volgende zinnen direct in het Spaans. Wacht u niet tot morgen. No espere usted hasta mañana. Opent u het raam niet. No abra la ventana. Eet u deze sinaasappels niet. No coma usted estas naranjas. In de loop van onze cursus zijn we wel wat werkwoorden tegengekomen. die een bepaalde onregelmatigheid in de eerste persoon enkelvoud tegenwoordige tijd vertonen. Deze onregelmatigheid komt dan eveneens in de vorm van de gebiedende wijs voor. Kijkt u maar goed naar de volgende voorbeeldzinnen en zegt u ze na. Cierre la ventana, por favor. Sluit u het raam, alstublieft. Vuelva enseguida. Komt u onmiddellijk terug. Duerma bien. Slaapt u lekker? Goed. Venga. Komt u. Diga. Zegt u het maar. Haga el favor de traerme una copita de jerez. Wees u zo goed om mij een glaasje sherry te brengen. In de oefening gaan we het zelf doen. Reageer op de volgende zinnen. Werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat: Quiero cerrar la ventana. Ik wil het raam sluiten. Dan zegt u. Por favor, no cierre la ventana. Sluit u het raam alsjeblieft niet. We beginnen meteen. Quiero volver mañana. Por favor, no vuelva mañana. Quiero hacer transbordo en Madrid. Por favor, no haga transbordo en Madrid. Quiero despertar a Juan. Por favor, no despierte a Juan. We gaan nog enkele voorbeeldzinnen nazeggen. Let u goed op de plaats van de voornaamwoorden en op het geschreven klemtoonteken. Dit wordt gedaan om de oorspronkelijke beklemtoning te handhaven. Siéntese usted. Gaat u zitten. Quédese con nosotros hasta el viernes. Blijft u met ons tot vrijdag? Camarero, traiganos una botella de vino. Ober, brengt u ons een fles wijn? Llámeme mañana. Belt u me morgen? Willen we deze zin ontkennend maken, dan plaatsen we behalve het woordje no... Ook het voornaamwoord voor het werkwoord. Zegt u eens na. No se siente aquí. Gaat u hier niet zitten. No me llame mañana. Belt u mij morgen niet. Geef antwoord op de nu volgende vragen. Werk zoals in het voorbeeld aangegeven. Een voorbeeld. Er staat een vraag met een aanwijzing. Puedo quedarme? Sí. Kan, mag, ik blijven? U antwoordt dan. Si, sí, quédese. Ja, blijft u. Of er staat. Puedo decirlo al director? No. Kan, mag, ik het aan de directeur zeggen? U zegt dan. No, no lo diga usted al director. Nee, zegt u het niet aan de directeur. En nu uzelf. Sí, acuéstese. Sí, siéntese aquí. Sí, póngase el abrigo. No, no lo haga usted. No, no lo recomiende usted. Enkele van de ons bekende werkwoorden hebben een onregelmatige vorm van de gebiedende wijs. Daar, de usted, geeft u. Estar, este usted, weest u. Ir, vaya usted, gaat u. Ser, sea usted, weest u. We gaan deze vormen toepassen in zinnen. Zeg ze direct in het Spaans en controleer steeds weer uw uitspraak. Als u zich niet goed voelt, gaat u dan naar de dokter. Si usted no se encuentra bien, entonces vaya a ver al médico. Geef u mij twee postzegels van 10 pesetas, alstublieft. Deme dos sellos de 10 pesetas, por favor. Wees u precies. Sea usted puntual. Wees u hier om drie uur precies. Esté aquí a las tres en punto. Tot nu toe hebben we de beleefde vormen van de gebiedende wijs behandeld, die gebruikt worden als we ons tot één persoon richten, die we met u, usted, aanspreken. In het meervoud, als we ons tot meer personen richten en gebruiken, heeft de gebiedende wijs dezelfde vormen, alleen komt er een n achter. Zegt u de volgende voorbeelden na: Senoras, no se queden aquí, siéntese a aquella mesa. Dames, blijft u niet hier, gaat u aan die tafel, daar zitten. Señores, me mañana por la mañana. Heren, belt u mij morgenochtend. Señoritas, escriban estas cartas y mándenlas. Dames, schrijft u deze brieven en stuur ze. In de nu volgende oefening gaan we zelf de Nederlandse zinnen in het Spaans weergeven. Elke keer volgt de juiste zin ter controle. Dames, we gaan nu sluiten. Komt u morgenmiddag terug. Señoras, vamos a cerrar ahora. Vuelvan mañana por la tarde. Heren, het is koud. Señores, hace frio. Sluit u de ramen en doet u de mantels aan. Cierren las ventanas y pónganse los abrigos. Dames, brengt u mij de brieven en vraagt u mij niets meer. Señoritas, traiganme las cartas y no me pregunten nada más. Voor we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren we er nog een aantal nieuwe woorden bij. La agencia de viajes. La agencia de viajes. Het reisbureau. La esquina, la esquina. De hoek, van de straat. El semáforo, el semáforo. Het verkeerslicht. La parada, la parada. De halte. Por dónde se va? Por dónde se va? Hoe kom ik? Perdonar perdonar, excuseren, doblar a la derecha, doblar a la derecha, rechts afslaan, informarse, informarse, zich op de hoogte stellen, equivocarse de, equivocarse de, zich vergissen in, Siga todo derecho. Siga todo derecho. Gaat u rechtdoor. Perdonar en doblar zijn regelmatige werkwoorden. Informarse en equivocarse zijn regelmatige wederkerende werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans: De halte. La parada. Rechts afslaan. Doblar a la derecha. Het reisbureau. La agencia de viajes. Excuseren. Perdonar. Het verkeerslicht. El semáforo. Hoe kom ik? Por donde se va? Gaat u door. Siga todo derecho. De hoek van een straat. La esquina. Zich op de hoogte stellen. Informarse. Zich vergissen in. Equivocarse de. We zijn alweer toe aan de laatste oefening van deze les, waarin we alles herhalen wat we in deze les hebben geleerd. Zegt u de gegeven zinnen direct in het Spaans en controleer naar iedere zin uw antwoord en uw uitspraak. Excuseert u mij, meneer? me, senor. Ik heb me in de straat vergist. Me he equivocado de calle. Kunt u mij zeggen hoe ik naar de calle mayor kom? Puede decirme por donde se va a la calle mayor? Gaat u recht door tot de plaza mayor. Siga todo derecho hasta la plaza mayor. Slaat u niet rechts af, maar links af. ...no doble a la derecha, sino a la izquierda. Daar zult u de Calle Mayor vinden. Allí encontrará la Calle Mayor. Ik zoek het museum van Picasso. Waar ligt het? Busco el Museo de Picasso. ¿Dónde está? Kijkt u eens? Mire usted. Gaat u recht door. Door deze straat tot het verkeerslicht. Siga todo derecho por esta calle hasta el semáforo. Steekt u de straat over en het museum ligt op de eerste hoek rechts. Cruce la calle y el museo está en la primera esquina a la derecha. Zet Veranderd in een C, als een E volgt, bijvoorbeeld. Cruzar, cruce. Weet u of het geopend is? Sabe usted si está abierto? Het spijt me, mevrouw. Lo siento, senora. Stelt u zich daar op het VVV-kantoor op de hoogte. Informese allí. ...en oficina de turismo. Excuseert u mij? hoe kom ik naar het Hotel Internationaal? Perdoneme. por donde se va al Hotel Internacional? Neemt u bus nummer 5. Tome el autobús nummer 5. De halte is daar op de hoek. La parada está allí, en la esquina. Un Buscamos una agencia de viajes. Hay una agencia de viajes en la calle Mayor, pero está muy lejos. Neemt u een taxi, het is beter. Tomen ustedes un taxi, es mejor. Taxi, zegt u het maar, meneer. Taxi, diga, señor. Brengt u ons naar de calle mayor, alstublieft. Lévenos a la calle mayor, por favor. Stap u in hier en gaat u hier rechts zitten. Suban, señores, y siéntense aquí a la derecha. Gaat u niet links zitten, de deur sluit niet goed. No se sienten a la izquierda. La puerta no cierra bien. Wacht u hier enkele minuten nog mij. me aquí unos minutos. Ja, meneer, maar komt u onmiddellijk terug? Si, sí, señor, pero vuelva en seguida. Wees u precies. Hier mag men niet stoppen. Sea puntual. Aquí no se puede parar. In de lezoefening die straks volgt komen een paar woorden voor die we nog niet hebben geleerd. Zegt u dus ze een paar keer na, zodat ze u straks niet onbekend meer voorkomen en u de uitspraak en de betekenis kent. Ir de compras. Ir de compras. Boodschappen gaan doen. El annuncio. El annuncio. De advertentie. Disfrutar de. Disfrutar de. Genieten van. El apartamento. El apartamento. Het appartement. Dotar de. Dotar de. Voorzien van. El matrimonio. El matrimonio. Het echtpaar. Contra. Contra. Tegen de, en tarde zijn regelmatige werkwoorden. Dit is les 46 van uw cursus Geprogrammeerd Levend Spaans. We zijn in de vorige les met de gebiedende wijs begonnen. In deze les zullen we verder gaan met de behandeling van de gebiedende wijs en wel met de to-vormen. Deze worden gebruikt als we iemand met jij, toe, aanspreken. In het Spaans zijn deze vormen van de gebiedende wijs gelijk aan de derde persoon enkelvoud tegenwoordige tijd. Dit geldt ook voor de zogenaamde werkwoorden met een tweeklank. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen maar na. Llama a tu padre. Bel jouw vader. Limpia los zapatos. Maak de schoenen schoon. Bebe este vaso de leche. Drink dit glas melk. Lee esta carta. Lees deze brief. Abre la botella de vino. Open de fles wijn. Sube al coche. Stap in de auto. Cierra la ventana. Sluit het raam. Vuelve enseguida. Ga onmiddellijk terug. Ziet u wel? Het is niet zo moeilijk. We gaan er meteen mee oefenen. Geef antwoord op de volgende vraag. Er staat: Puedo hablar español? Kan, mag, ik Spaans spreken? U geeft als antwoord: Sí, habla español. Ja, spreek Spaans. En nu aan de slag. Puedo escribir? Sí, escribe. Puedo esperar hasta mañana? Sí espera hasta mañana. ¿Puedo comer estas peras? Sí, come estas peras. ¿Puedo entrar? Sí, entra. ¿Puedo dormir? Sí, duerme. ¿Puedo abrir la ventana? Sí, abre la ventana. ...puedo cerrar la puerta? Sí, cierra la puerta. Bij de ontkenning komt vanzelfsprekend het woordje no voor het werkwoord. Met dit werkwoord gebeurt echter iets bijzonders. Kijkt u maar eens en zegt u na. No llames a tu padre. Bel jouw vader niet. No limpie los zapatos ahora. Maak de schoenen nu niet schoon. No bebas más leche. Drink niet meer melk. No leas esta carta. Lees deze brief niet. No abras esta botella de vino. Open deze fles wijn niet. No subas al coche todavía. Stap nog niet in de auto. No cierres la ventana. Sluit het raam niet. No vuelvas tarde. Kom niet laat terug. Hebt u het gezien? De werkwoorden op ar krijgen in het toevormen bij de ontkennende gebiedende wijs s als uitgang, terwijl de werkwoorden op r en ir als uitgang as krijgen. In de oefening hierover geeft u een ontkennend antwoord op elk van de volgende zinnen. Werk volgens het voorbeeld. Een voorbeeld. Er staat. Quiero hablar con ella. Ik wil met haar spreken. Dan zegt u. Por favor, no hables con ella. Spreek alsjeblieft niet met haar. We beginnen meteen. Quiero escribir. Por favor, no escribas. Quiero esperar hasta mañana. Por favor, no esperes hasta mañana. Quiero comer estas peras. Por favor, no comas estas peras. Quiero entrar. Por favor, no entres. Quiero dormir. Por favor, no duermas. Quiero abrir la ventana. Por favor, no abras la ventana. Quiero cerrar la puerta. Por favor, no cierres la puerta. We gaan weer enkele voorbeeldzinnen en zeggen. Let u goed op de plaats van de voornaamwoorden en op het klemtoonteken. Siéntate. Ga zitten. Llámame mañana. Bel mij morgen. Quédate con nosotros hasta la semana próxima. Blijf met ons tot de volgende week. Willen we deze zin ontkennend maken, dan plaatsen we behalve het woordje no ook het voornaamwoord voor het werkwoord. Let op de veranderingen in de werkwoordsvorm. Zegt u eens na. No te sientes aquí. Ga hier niet zitten. No me llames mañana. Bel mij morgen niet. Voordat we hiermee gaan oefenen, leren we er nog een paar nieuwe woorden bij. Zegt u ze na en controleert telkens uw uitspraak. ...el libro, el libro, het boek, la pagina, la pagina, de bladzijde, el texto, el texto, de tekst, la película, la película, de film, el disco, el disco, de grammofoonplaat la cinta, La cinta, de band, La canción, La canción, het lied, Cantar, Kantar. Zingen, Grabar, Grabar, Opnemen, Bandrecorder. Cantar en Grabar zijn regelmatige werkwoorden. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Zingen. Cantar. Het lied. La canción. De grammofoonplaat. El disco. Opnemen. Grabar. De film. La película. Het boek. El libro. De band. La cinta. De bladzijde. La pagina. De tekst. El texto. In de oefening over de nieuwe stof geeft u antwoord op de volgende vragen. Werk volgens het voorbeeld. Een voorbeeld. Er staat een vraag met een aanwijzing. Puedo levantarme ahora? Sí. Kan, mag, ik nu opstaan? U antwoord dan. Sí, levántate ahora. Ja, sta nu op. Of er staat? ¿Puedo leer este libro ahora? No. Kan, mag, ik dit boek nu lezen? U zegt dan? No, no lo leas ahora. Nee, lees het nu niet. En nu uzelf? Puedo mirar la película ahora? Sí. Sí, mírala ahora. ¿Puedo cantar estas canciones ahora? Sí. Sí, cántalas ahora. ¿Puedo grabar una cinta ahora? Sí. Sí, grábala ahora. ¿Puedo acostarme ahora? Sí. Sí, acuéstate ahora. ¿Puedo comprar un disco ahora? No. No, no lo compres ahora. ¿Puedo leer esta página ahora? No. No, no la leas ahora. ¿Puedo escribir el texto de la canción ahora? No. No, no lo escribas ahora. Puedo informarme en la agencia de viajes? No. No, no te informes en la agencia de viajes. Enkele van de ons bekende werkwoorden hebben een onregelmatige vorm. Hier volgen nog een paar voorbeeldzinnen. Zegt u eens na. Decid: Di algo a María. Zeg iets aan Maria. No digas nada a Pedro. Zeg niets aan Pedro. Hacer. Haz ¿Hace el café. Make coffee. No hagas nada más. Doe niets meer. Ve a casa. Ga naar huis. No vayas al cine. Ga niet naar de bioscoop. Ponerse. Ponte la falda y la blusa. Doe de rok en de blouse aan. No te pongas el vestido nuevo. Doe de nieuwe jurk niet aan. Salir. Sal a las 3. Vertrek om 3 uur. No salgas a las 4. Vertrek niet om 4 uur. Ser. Se puntual. Wees precies. No seas tan puntual. Wees ni zo precies. Traer. Traeme una naranjada. Breng me un limonada. No me traigas nada más. Breng me niets meer. Venir. Ven temprano. Kom vroeg. No vengas tarde. Kom niet laat. Zoals u ziet, is hier sprake van de nodige onregelmatigheid. Kijkt u nog eens goed naar de voorbeeldzinnen, voor we aan de oefening hierover beginnen. In de nu volgende oefening gaan we de Nederlandse zinnen in het Spaans weergeven. Controleer uzelf na elke zin. Ga niet naar de apotheek. Ga naar de dokter. No vayas a la farmacia. Ve a ver al médico. Kom om twaalf uur precies. Wees precies. Ben a las doce en punto. Se puntual. Pak de koffer, doe de mantel aan en vertrek onmiddellijk. Haz la maleta, ponte el abrigo y sal en seguida. Zeg het aan niemand. No lo digas a nadie. Stap niet over in Alicante. No hagas transbordo in Alicante. Elena, breng ons iets te eten. Elena, traenos algo para comer. Voor we aan de laatste oefening van deze les beginnen, leren we er nog een aantal woorden bij. Zegt u ze in het Spaans na. La azafata. La azafata. The stewardess. La serie. La serie. The serie. La película infantil. La película infantil. The kinder film. El curso. El curso. The cursus. Internacional. Internacional. Internacional hacerse hacerse worden Een tweede keer in Het tweede keerend werkwoord hacerse wordt vervoegd als hacer Nog eens deze woorden zeg ze direct in het Spaans en controleer of uw uitspraak juist is De cursus el curso De kinderfilm la película infantil De stewardess la azafata worden Internationaal. Internationaal. De serie. La serie. In de leesoefening die straks volgt, komen een paar woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u ze eens een paar keer na, dan komen ze u niet onbekend meer voor. Trasladar. A. Trasladar. A. Overzetten. In. Vertalen. In. El ministro de asuntos exteriores. El ministro de asuntos exteriores. De minister van buitenlandse zaken. El embajador. El embajador. De ambassadeur. Despedirse de... Despedirse de... Afscheid nemen van... Las autoridades, las autoridades, de autoriteiten, la cantante, la cantante, de zangeres, la editorial, la editorial, de uitgeverij, trasladar is een regelmatig werkwoord.